Ey, ey, ey, ey, ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo om. Ik voel me sexy als ik dans. je lekker dus. ik Steek ik, ik mijn handen op, ga mijn voeten zo Ik voel me sexy als ik dans. Gooi aan je handen dus. om, je je heupen zo lekker ik er Als ik dans.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 Het duurt nog zeker een jaar voordat er een verbod komt op uitzendkrachten in de vleessector. De missionair minister Van Heijem zegt dat het huidige kabinet geen verbod zal invoeren. Wel zoekt hij uit wat de economische gevolgen kunnen zijn... zodat een volgend kabinet daarmee aan de slag kan. De slechte werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten... in onder meer slachthuizen zijn al jarenlang een probleem. De missionaire kabinet wil nog wel strengere afspraken maken met andere sectoren... zoals de schoonmaakbranche en het transport... De politie heeft een verdachte aangehouden... in verband met de burgercontroles aan de Duitse grens... bij Ter Apel in Sellingen in Groningen. Dat is een man van 54 uit Emmen. De afgelopen weken inspecteren burgers met reflecterende jassen daar auto's... en vroegen mensen of er asielzoekers in de voertuigen zaten. Maar alleen de Marechaussee mag dat doen. De man wordt vandaag verhoord. De politie wil niet zeggen of hij alleen eh, aanwezig was... bij illegale grenscontroles of dat hij ze ook organiseerde. In Rwanda is een prominente oppositieleider gearresteerd... Victoire Ingabire, die al eerder een celstraf heeft uitgezeten. In 2012 was ze veroordeeld voor het vormen van een gewapende groep... en het ontkennen van de genocide van 1994. Nu luidt de beschuldiging dat ze opnieuw betrokken was... bij het opzetten van een criminele organisatie. Ingabire keerde in 2010, na 17 jaar ballingschap, terug naar Rwanda. Ze wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen... maar mocht dat niet omdat ze de genocide ontkende. Bierbrouwer Heineken trekt zich terug uit het oosten van de Democratische Republiek Congo. Gewapende rebellengroepen vechten daar al jaren om grondstoffen. In maart kwamen de twee grootste steden, Goma en Bukavu, onder controle van de rebellen te staan. En daar staat ook de fabriek van Heineken. Het werk lag sindsdien al stil. Dan het weer veel zon. In het noorden is het 23 graden, in het midden en zuiden ongeveer 27 graden. Morgen stijgt de temperatuur naar 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio. Onder andere wat meer vertraging nu op de A2 Amsterdam Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging een kwartier. Op de A9 ook, maar Amstelveen bij Rotterdam een kwartier. En 10 minuten extra reistijd op de A10 voor knooppunt Amstel... door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix zonder onderbreking de lekkerste muziek. kids. Thank okay. you.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 Zondagmorgen Schippel, Het is druk, we zijn te vroeg Samen in de rij Ik kijk opzij en weet genoeg En ik hoop dat je niks ziet Want huilen wil ik niet Zeven koffers later Aan het einde van de rij Nou bedankt, ik ga Een halve kus en daar ga jij En ik wil nog zoveel zeggen de helft van mij ben jij en hoeveel ik van je hou, maar ik zeg nou: ga maar gauw, de hele wereld wacht op jou. Ga maar gauw, het is alles wat je altijd wou: het verre hart, de lange nacht, de hele wereld. weg in de auto, het is zo oorverdovend stil Ik zal er wel aan wennen, wat ik dus helemaal niet wil De bolderbaan en daar ga jij, ik rij ernaast en kijk opzij Even zo ver weg en zo dichtbij Ga maar gauw, de hele wereld wacht op jou Alles wat je altijd wou. Het verre hart, de lange nacht, de heen.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 Er staat ruim 30 kilometer file in de regio. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Knauwpunt Oude Rijn is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A6 Muiden Lelystad bij Lelystad 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten op de A7 Heerenveen-Horen bij Den Oever. En 10 minuten op de N230 Maarse-Utrecht bij Utrecht-Overvecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij nieuws vind je op arnhem105.nl en daar vind je ook meer over onze programma's. Arnhem105.nl. I'm not Then I gotta have it the fear do you believe Ik voel ik me minder alleen. Ga er steeds weer in mee en dat is nou juist het probleem. Ik word gelei Gelukkig!